We gaan gewoon, het is gewoon, yeah, yeah. gewoon uh, mondeling, wat we spreken over de schepper, over de Torah. Dat is heel belangrijk. Gewoon yeah. hebben daarover, dus mag. En iedereen mag iets zeggen, natuurlijk. Maar alleen kort, probeer het kort en dan stoppen. Kijk, ik had gisteren zeer speciaal iets ervaren. Kijk, gisteren was wat? Was woensdagavond, ja? Woensdagavond woensdag op donderdag. Normaal is het druk. Ja, normaal. Overal. Normaal is het een drukke, drukke avond. Of niet, ja? Hier was het zoiets. Dan kan je zien dat het in jou is. Binnen jou is deze, het vermogen om uh, jou in te stellen op verschillende golflengtes. En kijk nou, buiten iedereen is rustig. Buiten iedereen geniet ervan, et cetera. En rustig en zoek daar liefde, naar rust. En dan voel je dat uh, in de avond en de hele ochtend. Bijvoorbeeld de hele dag voelde ik net vandaag. Net of het een uh, shabbat of net een... <laughs> na Shabbat of zo absoluut hetzelfde gevoel terwijl het eigenlijk een donderdag is. Dat is gisteravond ook. Zie je, dat is een kwestie van instelling. Ja, dus. Dan oh ja, kan, huh? Ik merk het ook wel in het ziekenhuis hoor. Dat mensen nu veel rustiger zijn in deze, dag. deze periode. Ja omdat stil. het manifesteert zichzelf dus liefde, het is uh, hoewel ik liefde dan ook, maar toch wel genegenheid die die in deze periode uitkomt we hebben een kerstconcert bij in maar Ave Maria dat is zoveel mensen hebben we ontmoet ja oké, okay, maar goed het is uh, ja, een enorme gevoel, stil en ja. na, en ja, het samen met de hele maar altijd goed kijken, nog een keer, het is, kijk, dat zijn dingen die mooi zijn, concerten, et het zijn allemaal dingen die nodig zijn. Het geeft ook een plezier gevoel, ge ge ge geweldig gevoel, dus maar altijd scheiding trekken tussen het heilige en, en het, het, het, het culturele. Niet denken dat door daardoor, daardoor welke, welke manier van uiterlijke vorm. Jij tot, uh, tot de correctie. Wat betekent wat onze weg is. De weg naar de verlossing. Kan je niet komen. Alleen door je innerlijke werk aan jezelf. Kom je tot de verlossing. Tot jouw tot jou, tot jou innerlijke verlossing. Hey, maar, dan, maar dan, ja, maar altijd, altijd um, rechtvaardig. Ja, oké, okay, maar dat is erg belangrijk steeds, en is dat te zeggen. Um, want moet je zo zien dat geen, mm, geen religieuze wet kan de mens dichterbij um, komen, dichter, bij, koop, dichter bij, bij een verlossing komen geen wet, geen... Kijk, alle, bijvoorbeeld, alle Joodse wetten, wat wij noemen, dus die, die zijn in, de, in het Jodendom, zijn allemaal opgebouwd op, de, op basis van de wetten van het heelal. Maar, die, de wetten van rabbijnen, door geen, nee, ik zeg het, door geen wet van hen, dat uit, is uitwerkingen van de rabbijnen, moet je niet, moet je daar nergens jezelf aanrekken. Waarom? Omdat die brengen die hebben nut. Die, okay, die, die zijn goed voor het volk, om volk te bij elkaar te hebben. Alle andere, alle andere culturele, nationale uh, Identiteit. uh, identiteiten zijn allemaal nodig. Maar één ding brengen ze niet. En uh, dat is belangrijk, omdat goed weten weten. Ze brengen niet, ze leiden niet naar de verlossing. Dat was het enige wat Yeshua had gezegd. Dat. Dat die wetten die, wat jullie, waarmee jullie uh, het volk um, uh, belasten, die brengen niet de, de verlossing aan de mens. En hij bracht dit vanuit, vanuit, uh, vanuit zijn positie, hij is de ketter, de ketter van de Bina, sorry, de ketter van de Ziran hij is van de, van de Bina gekregen. Zeyranpin van Atsilut krijgt van kreik van de bina. Dat is, is Yeshua. Keter van de keter van de van Dat is de manifestatie nog De keter van de zeyranpin van de Atsilut Dat is de manifestatie. Dat is de het niveau van Yeshua, geestelijk niveau van Yeshua. Bij zijn belichaming uh, bij zijn ja in het lichaam, toen hij in het lichaam de ziel kwam in het lichaam moet je altijd kijken het verschil tussen het niveau het niveau van op, de, op, op dat moment en de ziel de wortel van de ziel want de wortel van de ziel van hem is ketter de ketter van de attic eigenlijk, maar hij kwam naar beneden zijn positie was ketter van de Zie je pin van het absolute dat is wat dat is waar we welke over welke ketter we spreken dat je dat begrijpt, ja dat is want hoger de zielen zijn alleen maar in de absolute maar zijn oorsprong zijn, zijn wortel is ketter de ketter de attic maar, maar hij kwam naar beneden kwam die kwam die naar beneden naar de dalde af naar de via de bina, dalde naar de zier en pijn, en half en zier en bine, Dat is met uh, ik Schrijf nu een boek nieuw In die situatie hij zon. Ja, yeah, dan is het. In de andere situatie keter, keter van geld, dat is. ja, uh, oh, yeah. de marticoon, precies. Dat oh. that is what, uh, what is that that is de twee. is zon precies. Maar zo so de verschillende verhoudingen zijn. Dat wordt gewild Ja, dus wat is. What is en maar, ja, maar dan, dat is het enige is dat, uh, dat um, eigenlijk dat wij moeten goed zien dat geen religieuze wet brengt de mens verlossing, hij brengt hem identiteit, al andere dingen, hij voelt zich lekker, etc. ik geef hem bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld, nog een voorbeeld van, van iets wat uh, prachtig rabbi, rabbijnen hebben bedacht. Uh, gewoon dat jullie begrijpen dat dit het, dat het niet werkt. En ook natuurlijk ook in andere religieën, precies hetzelfde. Kijk, uh, er staat in de Torah dat, dat staat in de Torah, jij mag niet aan jouw naaste geld lenen uh, met, met rente. Met rente. Staat geschreven. Nou, kijk keek nou, keek nou in, in onze tijd. Kijk nou naar de banken. Kijk nou naar de Israëlische banken, Joodse banken. Kijk nou naar de Arabische banken. Arabische banken geven geen... geen uh, nemen geen rente. Kijk, begrijp je dat? Zij bleven trouw. Kijk, dat aan Joden werd Torah gegeven. Maar die Arabieren. Die, die nemen geen rente. Oké, okay, ze kunnen zeggen, wij willen participeren in jouw bedrijf. Dat is iets anders, maar participatie. Dus dat betekent dat wij betrokken zijn op allerlei manieren. Maar, maar zij nemen geen rente. Nou, kijk nou in Israël de, de bank Leumi. De nationale bank van Israël. Ik zeg het even een voorbeeld, maar ik wil niet namen, dat het er niet toe. Maar zoveel, al die alle banken, Joodse banken die... Die, die nemen vaker wu, wu winst. Terwijl je niet staat, nee, mag dat niet doen. Nou, wat was het in de geschiedenis? Kijk nou uh, hoe geweldig was. Rabine geïntroduceerd. Goed opletten. Goed opletten wat ik jullie vertel, maar dat is dat jullie begrijpen. Nou, dat was vroeger was het niet zo. So. Toen uh, het Joodse volk nog in de in tempel, de tempels waren, toen was het nog, toen hadden ze dat niet. Toen hadden ze wel, ik geef alleen een voorbeeld dat jullie begrijpen dat het heel iets anders is, de, de, de wat wij leren, wat wij, dat wij brengen, dat wat wij bedoelen dat het de verlossing brengt. The, en de rabbijnse wetten of de wetten van de religieuze wetten die geen verlossing brengen. Er staat geschreven, dat men mag niet uh, rente, uh, geld lenen met een rente. En staat niet in de Torah, maar als dat, ah, maar als, dan wel. Maar als dat, onder voorwaarden. Er staat geen voorwaarden. En toch, dus eerst hadden ze dat wel niet gedaan. Ze hadden ze zich, zich gehouden daarna. Maar in de tijd van Hilde, dat is dan, ik zeggen, de eerste, eerste, eerste eeuw van deze jaartelling, was een grote hieler, dus de hieler bij wie zegt men, dat ook Yeshua had even bij hem gezeten. Als, als kind. Uh, maar dan die hieler was een grote grote man, een grote vorst, echt een geestelijke leider van het volk. Was. Maar uh, het volk drong erop aan, om wel rente, ze wilde rent rente hebben, rente pakken tot volk. Wat moet je doen? Nou, hij was een eerlijke man, was een bijzonder, was speciale man, een eerlijke man. Een heilige man, in de zekere zin. Dus, wat moest die hele doen? En het volk die, die, die schreeuwde om, om, uh, om rente. Wij we willen wel geld lenen, maar wel maar om de rente. Wat moeten we doen? De wet is de wet. De Torah kan je niet veranderen. Wat heeft hij gedaan? En goed opletten. Hij was natuurlijk een briljante man. Hij heeft bedacht een soort... Zo'n vorm van een document. Oké, okay, hier zitten twee mensen uit belasting. En ze weten wat documenten zijn. So, Zo'n formulier. Hij heeft een formuliertje bedacht. En dat heet Prosbor. In het Hebreeuws heet het Prosbor. Zo, so de naam is Prosbor. Het is ook niet zo Hebreeuws klinkt, doet er niet toe. Maar het heeft het naam, bedacht Prosbor. En dan is het zo'n document, is zo opgesteld, dat het niet geen rente is, maar, <laughs> <laughs> maar het, is, het is wel, als je dat, het is een erg verdraaid document waarbij het is geen. Rente is, maar toch wel rente mag wel, maar dan op een zeer speciale manier. Begrijp je dat? Dat is wat zij maakten. Dat is net als op Shabbat, dat zij zeggen bijvoorbeeld: Je mag niet. En als het iets bijvoorbeeld op je hoed, jij loopt op Shabbat met een hoed. En als het iets op je hoed is gevallen bijvoorbeeld, dan mag je dat niet doen met jouw binnenkant van jouw palm. Maar je moet het wel, mag wel doen met een, met een buitenkant van je. Buitenkant van je hand. Van je hand, dan mag je wel dat doen. Maar van de binnenkant mag je dat niet. Kijk, wat hebben ze gedaan met de wetten van de, van de schepper. Wat hadden, hadden ze de schepper op die manier. Alle kracht gaan zitten van de schepper, van de wetten van de schepper. De hele bedoeling van de wetten van de schepper is wat. Om te komen tot de zoot, om jezelf uit te werken, tot de jateret is alles uit te werken. En als je alleen maar die doet, alleen maar dat, dat, dat is geschreven, dat, dat is geschreven, dat dan ga je nergens jezelf, dan ga je nergens, jezelf niet corrigeren. Daarom zijn ze allemaal niet gecorrigeerd. Nul, correcties. Geen rabbi vind je die gecorrigeerd is. Absoluut niet. Wat zij doen, zij alleen bedrukken hun eigen regen, zeg je dat, zij werken niet aan hun uh, kwaad, aan hun wens om te ontvangen, maar zij bedrukken dat alleen. Ze maken een plaat. Oké, okay, je kan plaat maken wat je wil, maar uh, uh, je kan altijd wat plaat is. Het is net, heb je, die kan altijd opstaan. Die blijft altijd bestaan. Oké, okay, je hebt een plaat gemaakt, dan is hij erg dik, erg. Uh, uh, maar is, leeft hij altijd. Hebe, dus dat is geen oplossing. Je, je, je gaat hem niet transformeren in het goede. Nou, dat is wat betekent die prosbor. Dus men mag, sindsdien mag men wel... In het Joodse volk, dat hele volk is... Dat moet de Torah uh, volgen... Uh, met absolutie. Absolute uh, opvolging van de Torah. Zij mogen sindsdien uh, geld lenen... Dat heet Prosbor, dat is van Van Hilil, Waarbij, het, het is geen rente, maar, maar toch wel, uh, altijd, het is wel, komt wel erop neer. Precies hetzelfde. Nou, dat is wat ik bedoel, dat, dat, dat zij de wetten van Akadosh van de, Borohu, van de schepper, die de mens leidde naar de bevrijding, hadden ze verdraaid, waarbij... Van binnen is alleen maar met je hoofd een beetje zo kieskeurige dingen van de aardse voorstellingen, door aardse bedenkingen, uh, bedenkselen, zei het, dat hebben dat, dat vervangen in, in plaats van de Torah. Dat is wat wij zien, een voorbeeld van uh, hoe men verdraait, dat is wat Jezus kwam te zeggen eigenlijk. Dat er is, is Torah. De, tora, de kracht van de Torah moet je niet uh, ondermijnen. En op geen andere manier komen we tot verlossing. Je kan leren, elke religie wat je wil, duizenden jaren zal niet brengen verlossing. Kijk nou hoe dat volk. Hij heeft alle verlossing ontvangen. Maar ze zijn verder van verder van. En uh, dus wij zien nou was, we hebben veel aandacht, schenken we veel aandacht aan de leer van het Koninkrijk der Hemel, maar wij zien ook dat in elk onderdeel van de uh, leer over het algemene, het algemene leer over de verlossing, overal vinden wij de indicaties op deze leer van het Koninkrijk der Hemel. Dus, wat hebben wij? De leer over het Koninkrijk der Hemel, ja, dat is de ketter. Hebben we Torah is van Moshe is dat, ja? Dan hebben we zoger, ja, dan hebben we dan de geheime leer. En we hebben dan de ari is dan de jesot. En dan komt de machine. Nou, als je neemt, als je neemt um, um, elk onderdeel van, dit, van deze leer, dan vind je daar overal een aanwijzingen, ook de wetten, en uh, over de, van de leer, over de leer van de, de Koninkrijk der Hemel. Kijk nou in, in, de, in de Torah van de Moshe. Gewoon als het in globaal, in grote lijnen. Hoe kunnen we dan zien de, de tekenen van de leer over het Koninkrijk der Hemel? In de Torah. Waar gaat het helemaal naartoe? Allemaal Abraham die gaat ergens naartoe. Naar het beloofde land. Ja of niet? Naar het beloofde land. Dat is het land waarvan de verlossing, waar de mens verlost wordt. Van zijn kwaad, van zijn wens om te ontvangen voor zichzelf. Dan de Torah wordt ontvangen. De Torah als, als gereedschap om tot, tot de, te, om tot de verlossing te komen. En het volk dan 40 jaar in de woestijn bestudeerde Torah. Moshe heeft niets anders gedaan met het volk. In, het, in de woestijn waren ze vrij van al die andere volkeren. Nu en dan kregen ze iemand, iemand op de weg. En dan vernietigden ze. Alles wat er niet, niet deugde. Natuurlijk op het bevel van Hashem. Moshe heeft gesproken met Hashem. Elk daad wat Moshe deed, had hij nooit uh, had niet uit zichzelf bedacht, maar altijd vroeg hij Hashem eerst. Is, uh, maar uh, hij leidde het volk waar toe naar het beloofde land. dat is wat wij zien en beloofde land dat is ook het land van Israël het land van, het Israël, het land van de verlossing even in het kort gewoon dat wij dat zien dat in elke deel zitten wel verwijzingen naar de leer van het koninkrijk der hemel zoger wat leren we in de zoger wij zitten, zitten nog de, de helft iets meer dan de helft van één boekje het boek hebben we geleerd. Kijk nou hoeveel zijn er verwijzingen. Kijk hoeveel uh, uitwerking op ons heeft gemaakt, dat, dat uh, die vanaf de, het moment wanneer we begonnen te leren over Gabakoek. ja, ook over, dit, over het doodgaan van Gabakoek. en zijn opstanding uit de doden. Dat bracht al, dat, al die, de, al die al dat teweeg. Die Yeshua, het concept Yeshua met het Koninkrijk der Hemel, dat kwam het als het ware aan het licht bracht. It. Ja, en we zien het, het ketter, wij zien het steeds leren over de Atik. Ja, in elke ketter zit wel de kracht van Yeshua. En de Koen is ook weer de absolute verlossing. Dat is wat we leren. Je ziet het wel, overal is, is dat idee van verlossing, de weg naar de verlossing, dat zie je, dat is het enige wat het uh, speciale wat aan dat volk is gegeven. Door die vier uh, leren over de verlossing. Ari. De hele Kabbalah. Al die, vijf portsofien, wat heeft die bedacht? Wat heeft die na naar voren gebracht? Wat die heeft die allemaal... Het hele traject, het hele traject van het einsof heeft hij dat uit de zorg die dat eruit gehaald, van einsof naar deze wereld. En vanuit je soort gezien. Daarom, omdat het in, in zijn kwam de ziel al tot de ontwikkeling tot de jesot. Terwijl bij bij Shimon Bar is nog kieferet. Natuurlijk, iedereen van hen had zijn eigen, ontwikkeld zijn eigen plaats als jesot. Maar op de schaal van de hele mensheid was dat alleen maar bij Shimon Bar Yochai was het alleen maar kieferet. Maar bij Jeshua, bij, bij Ari is het de hele mensheid al was al gekomen tot de bedoel de mensheid al naar de mensheid werd getrokken al de kracht. Gogma leest Gogma dat al uh, dat men kon al weerkaatsen van de ware jezoot, de echte van de van de mensheid. En Nou, we kunnen kijken, bijvoorbeeld, we, we hebben Kabbalah leren we Kabbala. Hoe kunnen we dan in de Kabbala, wat we leren, wat men denkt, jullie hebben de meeste leren. Tess hebben we geleerd, ja, we leren test, we leren andere onderdelen. Hoe kan je dan zien, in de Kabbala leer, welke verwijzingen? hoe kan je dat zien, dat het gaat over, dat daarin is ook weer, in ver, verwerkt. of de basis daarvan is de leer over het Koninkrijk der Hemel. Hoe kan je dat zien? Kijk, eerst wat er bestaat, is het Eindsof. De Eindsof beslist om te geven, om op te bouwen de wereld. Om te scheppen de wereld. Creëert de Kli. Geeft Kli, maakt Kli, en dan geeft in die Kli het licht. Eerst creëert tekort, en dan geeft die een vulling van het tekort. En veel ook wenst in, scheppings, in de scheppingsgedachte, was de wens om een schepping te scheppen, die absolute zelfstandigheid verkreeg. ...die niet meer... ...niets van het licht zou hebben... ...alleen maar... ...klieg... Eh, ...leeg van licht... ...individueel... ...er is één schepper... één een, eenshof... ...en één een schepping... ...en elk... ...elk element van de schepping... ...elk schepsel... Eh, ...heeft hij gemaakt... Naar de, op de manier dat elk schepsel um, verlangen heeft naar de absolute individuele, individuele individualiteit. Individu. Elke schepsel heeft, heeft wil graag um, of de, de hele strekking is om tot uh, de volledige um, ontwikkeling vervulling te komen. Individueel. En dan is het de verzameling van alle individuen die zichzelf tot die tot volmaakte komen, dat maakt een volmaakte schepping. Nou, zien we, hoe zien we dat? In de Adam Kadmon. De gedachte is om de schepping, wat, wat, wat, wat is het doel van de schepping? Is om de schepping, om zijn schepping het goede en het behagen te geven. Dat is al, hier zit al in de in de werelden, zit al ingebakken als het ware de tekenen van, de, van het idee van de Mashiach. Maar nog niet de Mashiach zelf. Hier is nog niet geen Yeshua, want hier zit nog alleen maar... In Adam Kadmon is het alleen maar nog krachten, alleen maar uh, verdunning van energie. Ja, het is nog geen manifestatie van uh, Yeshua. Ja? In de tweede, dat is de eerste partsou. Hoe was de eerste partsou? In de eerste parstuf, Galgaita, gebeurt er iets, iets, iets, iets speciaals. Komt er, herinner je wat is in Galgaita was in Adam Kadmon? Komt het, het licht Direct licht komt in één klap komt die in de wat in de vanaf P, vanaf de P en in, in, in het lichaam als het ware van Adam Kadmon komt het lichaam, het licht. En komt het licht komt licht met alle andere lichten dus licht uh, alle tien lichten komen in één keer dat is iets geweldigs, alleen in een glie, galgalte, is dat nog het geval. Waarbij het ook lichtketter zit in één keer, ziet het dat alle kinlichten komen in één glie, maar goed, maar dan, maar die gerangschikt zijn naar alsof kilim, want er nog geen, geen kilim waren in de of Galgalta. Maar ook de plaats van de glieketter is wel al aanwezig. En op die plaats ook waar de klie ketter was, in de Galgaita was ook licht ketter. Dus dan hebben wij en klie en licht. In de Galgaita hebben wij beide. Dat is alleen maar een unieke plaats, waar alleen in de Gmartikun zal het wel zo zijn, maar dan dat het licht zal helemaal doorkomen door tot de wereld... Uh, Inbegrepen, in de wereld asia. Nou, in de wereld, in de partsof ab. Wat hebben we in parstuf ab? In de tweede parstuf ab. In de tweede parstuf ab hebben we... Wat was het? Het lichtketter kwam uit... uit de, uit de, uit de galgalte en kwam niet meer in de schepping. Dus, we zien iets it? speciaals in de klee. In, dat, in, dat, in de Partsuf-Abe zien we erg iets speciaals, dat het lichtketter komt niet meer binnen. Het licht de echte klikketter komt niet meer binnen in de kilim, komt alleen maar met de gmartikon. Maar verder komt die niet meer, in al die werelden komt die niet meer binnen. We zeggen dat het lichtketter, maar het is niet, deze, niet, niet het echte overkoepelende lichtketter. Maar dat lichtketter, goed opletten wat hij zegt, wat ik probeer te zeggen, is, hier zit ook dat de idee van de Mashiach. Dat, dat lichtketter blijft, is uitgegaan, en waar uitgegaan? Onder de Malchud de Roche. Ja, waar komt het vandaan? Van de Malchud de Roche. Licht komt de kilim binnen. Dus, het lichtketter is nu gekomen te staan onder de Malchud de Roche en bleef daar altijd staan tot de Gmarticum. En bleef daar vandaan helpen de Kilim om het licht te verkrijgen. Daar vandaan. Vanuit, van buiten de Kilim dat licht, en we hebben een zeer speciale toestand, waarbij het lichtketter is buiten de Kilim, buiten de Klieketter. En schijnt alleen op een afstand omdat zo so was de wil van, van Hashem om op die manier stap voor stap een kilim te maken, de schepping maken op die manier dat zij ze zelfstandig zullen worden. En kijk nou wat in de, in de Partsouf-Ab plaatsvindt, in de tweede Het Licht komt niet meer zo so in één keer, keer binnen, maar tien keer binnenkomen en tien keer uitkomen. Mate wil mate heet het, komen en uitkomen. Dus komt hij in de kliketter, gaat hij uit. Komt naar de kliketter weer en dan komt het licht weer naar de klikogma. Gaat het uit binnenkomen en uitkomen. Want binnen, binnenkomen van het licht binnenkomen en uitkomen van het licht maakt een kli. Dus wij zien wel dat het uh, idee van Mashiach zit ingebakken ook in die, in die, in die, in die werelden. Ook in Adam Kadmon. Ja, dus het schijnen van de kliketter. Het is nodig als het ware. Goed opletten. Dat is, dan dient dat lichtketter dat uitgegaan was. Na de galgalta ja, Na de Parzof galgalta dient als het ware als tussenschakel tussen het licht in het hoofd ja, en de kiling. Het blijft altijd daar staan als tussenschakel tussen het eens, de eens of zelf, en de kieling. En dat licht dat licht, dat, licht dat nu staat, had wel gezeten al in de, in de galgalta dus in de schepping. Is wel gezeten, ja? want in de galgalta het licht ketter is al geweest. Daarna was hij uitgegaan. Dus die heeft wel de smaak, als het ware, of de iets, uh, niets verdwijnt in het geestelijke. Dus het lichtketter heeft al eigenschappen, iets eruit gehaald, iets uit de schepping, de plaats van de ketter, van de klikketter, van de gegeit. En dat draagt die met zichzelf mee, dan als het ware tussenin we zien in dat in dat lichtketter zien we ook tekenen van de toekomstige Mashiach. Van Yeshua. Maar dat is alleen nog, nog als lichten. Ja, lichten. Kilim, alleen maar elementen van de werelden. Maar nog niet de ziel. Maar de zielen waren nog niet. Oké, okay, dat is Parzuf ab. Dat is de tweede Parzuf. De zielen waren nog niet. De zielen komen pas in de wereld absoluut. Maar, maar de voorwaarden, als het ware, de voorwaarden, de, de, de, ja, de voorwaarden voor, voor de komst van de machine, zien we ook al hier in die werelden, in de hoge werelden, zien we al tot stand, die komen al tot stand in die parzofie. Maar niets kan ontstaan beneden wat, er niet, wat niet in boven is al aangegeven. Dus de wetten en wij weten dat niets bestaat in het bijzondere, wat niet bestaat in het algemene. Hoe kan dan de Mashiach komen? Hoe kan dan Yeshua bijvoorbeeld komen hier op aarde? Als het boven niet zijn bron, als we daar boven niet kunnen uh, waarnemen of... Uh, ...vinden de, de bron waar die vandaan komt. je? Dus dan zien we ook dat in de vorming van de, in het binnenkomen van het licht... ...of de vorming van de kilim en het verspreiden van het licht... ...zien we daar al de structuur... ...stap voor stap wordt de structuur gevormd... ...en de voorwaarden gevormd voor de komst van de machine. En nu kijk verder, het is erg, alleen globaal probeer ik alleen aan te geven, hoe zien we daar in de leer dat anders, die anders geleerd wordt, alleen maar technisch. Uh, van de ab, die komt daar, ligt daar, wat is oké, okay, mooi, prachtig, maar dat jij moet zien, dat daar zit de bevrijdings, het, het idee, het idee daarvan, als je dat goed kan zien, als je dat steeds de test leert die, die technisch lijkt ons te zijn als je steeds, dat, dat, steeds met gedachten bezig bent met het gevoel dat jij hebt te maken met de ontwikkeling van de, de, de werelden, ja, de ontwikkeling van de werelden, ontvouwen van de scheppingsgedachten dat, dat daarin zit het idee, ook het ontvouwen, ook van de idee van de schepping, van de Mashiach, van de bevrijder, dan wordt het heel andere koek, dan is het leren van de test, zal geweldig geweldig zijn, begrijp dan weet je dat waar het vandaan komt, en waar het, waar, het, waar, het voor, voor, waar het voor nodig is. En als je verder kijkt, ik zou veel kunnen daarover hebben, maar dan, als we verder kijken, gewoon eventjes in klein, in uh, in een vogelvlucht. Als we verder kijken, de volgende partsoef is. Partsoef zak. Kijk nou wat in de zak gebeurt er. In de zak zien wij ook iets wat erg lijkt op, later, op een latere komst van de Yeshua. Op de ketter, heeft ook twee delen. Zak, ja, de partsoef zak heeft. één deel is het boven de, boven de taboer. Ja, één sferaal, één ketter is boven de taboer. En de nekodot, de negen onderste sferaal van de zak, die dalen af van de zak, sag eens Bina. Ja. Dalen af waren naartoe naar onder de taboer. Waarom? De Bina heeft de verbondenheid, verplichtingen ten opzichte van de zon. Zeren binnen Dus. Wat doet, wat doet zij nu in de derde part van de zaak? Zij daalt af naar onder de taboer om hen te helpen, om hen te geven. Dat is de zaak. Dat is de bina. Dat is de bina, zie je dat? De bina. Later zullen we goed onthouden dat dat de bina is, die komt naar de lagere om hen te geven. Maar straks zullen we zien ook de ketter van de zeer en pin, dat dit ook van de bina komt. Dus hier zien we ook in de, in de partsoef, straks zien we ook dat idee, ontwikkeling die, van idee, die idee van de Mashiach, van de bevrijding van de, van de, van de schepping. Aan de ene kant wordt de schepping gemaakt, de klie voor van ontvangst, die dan paal tegenover staat aan de eigenschap van het geven, ja, van de schepper, is de, de eigenschap van het van de geven. Maar je kan niet anders, je kan niet een schepping creëren anders dan het, anders is dan het licht. Want dan zal het, zal het, een, uh, zal het een deel van het licht zijn. Dat is geen schepping. De schepping moest volgens de scheppingsgedachte geheel autonoom blijven worden. Duidelijk. daarom is alleen maar klito, klito ontvangen. Wat zien we dan? We zien parallel, zien wij in, de scheppings, in de scheppingsgedachte zien we parallel twee lijnen. Aan de ene kant zien we de lijn van het uh, scheppen van de kli, kabbalah van de kli van ontvangst. Dus iets wat wel de schepping uh, verwijderd van het licht. Ja, verwijderd van, van, van, van, van het licht, want de, de, de schepping is de, steeds wordt steeds dikker, dikker, grover. Steeds verder verwijderd van het licht. Ja, daalt naar beneden. En aan de andere kant zien we ook, parallel komt ook, daarmee ook, het, eh, in eh, ontvouwen wordt ook het idee van de machine. Tegelijkertijd brengt Hashem eh, de weg naar de verlossing van dezelfde schepping die hij schept, schept, gescha, geschapen had omwille van het ontvangen. Nou, dat is geweldig, dat is wat... Eh, men zegt over de schepper dat hij slaat, dat hij slaat de mens, hij slaat de rechtvaardige, klappen, klappen uitdeelt en tegelijkertijd, staan, moet de, de, de wijze van de Torah zeggen, dat de schepper klappen uitdeelt aan de rechtvaardige en tegelijkertijd verbindt de wondjes. Ja, dat is een mooie, mooie gezegd, dus tegelijkertijd die twee lijnen komen aan de ene kant verwijdering van Hashem, steeds grover te worden, en, en aan de andere kant, dat idee van verlossing, zien we ook in de, in de sag, ja, de sag is precies hetzelfde, die, de bina, die komt naar beneden, naar onder de tabor, om te helpen, om de licht chassadin te geven aan de zon, aan haar kinderen. Daarna, de volgende, vervolgens, wat was het vervolgens? de volgende was de wereld, wereld Ja, De wereld nekudim, in de wereld kwam mal goed in elke kli te staan. zodat so so daarvoor was het niet zo. So. Nu in het wereld Nicodem hebben we iets geweldigs, dat in elke kli, in elke sfera hebben we nu twee. Rechts hebben we de sfera en links hebben we de begrenzing. De goed steeg op in elke sfera en heeft een plaats gekregen. Dus hebben we dan een sfera. Sfera is licht, en hebben we ook de begrenzing. Ah, hebben we de begrenzing, dan hebben we een gever en hebben we een ontvanger. Dat is de wereld Nicodem. Maar dan hadden we, gezien, hadden we gezien dat in de wereld Nicodem, de helft van de wereld Nicodem kan ontvangen het licht. En de onderste helft, ja, de onderste, na de parsa, onder de parsa, kon het licht niet ontvangen. Wat doet nou de schepper? De schepper doet een geweldige iets. Hij gaat dan breken deze kilim. Datgene wat wel kan ontvangen en datgene wat niet kan ontvangen de goederijke en de slechterijke gaat je vermengen in één. Want beide heeft die nodig. beide zijn deel van de, van de schepping. Dan gaat het breken van de kilim wat wij noemen. Massachim, alles wordt gebroken. En dan alle, elk deeltje van de gebroken kilim heeft nu in zichzelf beide. Goed en kwaad. Iets dus licht van boven de Iets deel van de, elke scherf, elk scherfje heeft nu eh, iets van boven de gezet: iets waar licht is, en iets wat beneden, wat alleen maar verlangen is naar het licht. Dus wat ontbreken. Dus in elke, in elke scherfje zit dan eh, het licht goed en kwaad. We hebben het erg speciaal. En niet zoals dan eh, die leren dan dat bestaat nog. Uh, Achab, Achab, dat bestaat zo'n één scherfje, de groep van de scherfjes één vierde van de vier soorten scherfjes, dat één groep van de scherfjes is dat um, bestaat uit onderste deel ja, onderste deel waarbinnen zit onderste deel betekent dat er geen, geen uh, licht is geen geitewijnheim geen ge ge ge element van boven de parsa is Zoals so, dat men leert dat op een vreselijke fra manier. Want het is een, een bedenksel van uh, wat die technische kabbalisten dat bedenken. Want um, juist hier zit het idee van de Mashiach, dat breken van de kilim, van de wereld de kudim, Dat absoluut elke deeltje, groot of klein, heeft nu beide in zichzelf. Heeft nu licht en duister. Goed en kwaad. Waarom is, dat, waarom is dat gedaan? Ook weer omwille van die, dat idee van het, de verlossing van elk deeltje van de schepping. Waarom? Want als er een stukje licht zit daarin, dan kan altijd dat stukje, dat scherfje, dat zichzelf corrigeert, dan kan altijd beroep doen op dat stukje licht, en kan altijd, daaruit komen uit de duisternis. Dat is dan de wereld Nicodim. We zien wel dat ook daar manifesteert zich degelijk de, de gedachten, de gedachten van de Mashiach, en de ideeën van de, idee de Mashiach. Daarna de volgende wereld, na het breken van de wereld Nicodim, is de wereld at salut, de wereld van correctie. Waarbij de wereld at wordt opgebouwd uit twee delen. De rechterdeel van de wereld, de rechter, hele rechterdeel van de parzofim, dat is licht, dat is wat overgebleven was. Na alle breken van de kilim, dus licht van het niveau van nevers, met een beetje roeg. En aan de linkerkant hebben we die gebroken kilim, die moeten nu uh, gecorrigeerd worden, ja, dus de rijt moet het licht... De, uh, de, de scherpjes moeten gecorrigeerd worden. Dat zien we dan, ook hier zit wel het idee van de machine, de correctie uh, van de schepping. Wat zien we nog verder in de wereld, het Geweldige dingen zien we, dat de malgoed van de tzimtzum Alef is nu verstopt in de ketter, in de attic van de het dat? Wat heeft dat tot gevolg? Dat alles wat eronder is, mag niet ontvangen. Het probleem is was dat men kon niet kan niet ontvangen kon men niet ontvangen naar de tweede censum uh, in de malchut, ja de malchut van de eerste censum. Maar als die malchut verstopt is in de in de aardig, dan alles wat eronder is, dan is, dan, is er, dan is er geen ware malchut in de schepping meer onder de, ja, onder de, deze malgoed van de eerste zemzoon. Dus vanaf de arie -Pien, in de absolute, in de wereld Atsilut, zit er geen malgoed meer. Ja, zit wel in plaats van de malgoed, de ware malgoed, zit ateret jesot. Nee? Dus het zit wel als het ware alleen maar het schijnen van het, van de malgoed, van de eerste malgoed, de echte malgoed waarop Tsim gemaakt werd. de Tsum Aleph. Die zit verborgen. Daar in, het, in de arctie. Dus dan betekent dat dat men. De, de schepping kan nu licht ontvangen. Vanaf de Arigampin. Dus komt wel van boven. Komt wel in de, eh, in de. In het hoofd. Hebben we daar twee puntjes ook. Ja twee punten van de al goed. De punt van de Tsim Tsum Daar kan geen licht binnenkomen in de schepping, maar het symptom van de uh, malgoed van de tweede simtum, dus de mal, die waar de bina mal goed verbonden is met de bina, daar kan wel dat het licht de schepping binnenkomen. En dan kan het uh, in elke partsoef komen. Waarom? Er is geen malgoed die het licht zou stoppen. Daarom, dat is ook, hier zien we ook de verdere ontwikkeling van de wereld, van de geschapen wereld, naar de bevrijding. Dus hier ook, hier zit ook de, het idee, verwijzelijking, van het idee van Mashiach, Mashiach is er al, maar nog niet, alleen maar in de wereld, en nog niet in de zielen. Ja? En nu? En nu in de um, in de wereld uit Zilud, zijn er zielen geschapen? We weten dat. De zielen zijn geschapen. Hoe? Hoe werd Adam geschapen? Goed opletten. Dat is nog eventjes. Dat is een ziek in, de vo in vogelvlucht. Zier 40, 40, 40, 40. Wij doen het in een vogelvlucht. Weet nou alles we zien. Hoe was het? Hoe was het de Adam geboren? De eerste Adam. De Zeranpien. En ook wat. Zeranpien, en goed, waren opgestegen. Ja, dat was, op, was opsteking van werelden. Van de. En zij waren opgestegen, waren naartoe, naar de Bina. Ja, naar de, naar de Bina. Naar de naar Abouïma. Naar de Abouïma van de wereld. En daar vandaan hadden zich uh, de mens laten geboren worden. Ja, of niet? Wie is onder de Abouïma? Welke sfera? onder de Abouïma? Dus, iemand, oké, en Zeranpien. dat is wat, dat is wat is de plaats waar de eigenlijk Adam Kadmon werd geboren. Dus dat is een hoofd en zijn hele partsof. Dus hier is de plaats nu waar de wortel is van de zielen. Ja, de wortel van de zielen is dus vanaf de Jeshuut. En, en Pin. Iedereen begrijpt het nu? Oké. Okay. Duidelijk waarom dat Adam werd geboren van bij, in Abou Zo'n pa, zon werd opgestegen Pin en Nukwa naar de Abuwima, en zij kregen daar licht van de Abuwima. Pin kreeg licht van de Aba, en Nukwa ze kreeg het licht van de Ima. Niet op hun eigen plaats konden ze geen mens laten produceren maar alleen maar van aboehima, want aboehima heeft een licht dat heet neshama ne en de mens moet neshama hebben de ziel, dat is de, wat de mens, het hoogste wat de mens heeft, dus dat is dan de bron, en wie geboorte betekent eentje graad minder dan de vader dan de pa en ma dat dus betekent dat dus, de plaats van de, wo, de wortel van de zielen is Isod en zeggen van de atzilut. Nou. De van de atzilut, de hoogste rechtvaardigen, die zijn merkava, de wagen, de dragers van de krachten van de zeranpin. Oké? Okay. Nou, Ziranpin heeft geen ketter op zichzelf. Ziranpin heeft drie lijnen. En dan heeft hij dan drie sferot in het hoofd. Dat is Chokma, bina en daad. Chokma rechts. Ja, hoogma, bina en daad. Een drie sferot. Dat is dan is het lichaam van hem, het middenstuk. Het middenstuk in het, wanneer, in, wanneer hij Gadlut heeft. Wanneer Ziranpin pin heeft, heeft hij drie sferot. Normaal zes. Maar als je dan in de gadlut weet negen. Dus in het hoofd. Heeft je dan. Chokma, Bina. Daad. In het lichaam van de ziran, aan is het. geset Gora. Kieferet. En in het in de voeten van in het onderstel onder, onder van uh, hem is. Uh, net zo goed in je zon. Maar goed is er niet in de. In het zout, we zeggen wel maar goed, omdat het maar goed van de tweede centrum bedoelen we alleen Ateret Jesot. Bedoelen we, ja, er is een Jesot. In de wereld Ateret is het zo: 9 sferot plus Jesot, dat is de 9, onderste 9 sferot. 9. En Ateret Jesot is de tiende. Maar ketter is er niet bij, bij Zeerenpin. Nou, de ketter van de Sierra werd gegeven. De Bina ge, geeft, gaf, in, in haar liefde voor haar kinderen, ja, dat zij gaf, de Bina, of dat wel, Hirsut, heeft gegeven aan de Sierra Pien, ketter. Dat is dan, en nu komen we tot het bijzonder belangrijke punt. Dus dat is de. Ketter van de Zeranpin, die Bina gegeven had aan de Zeranpin, dat is de onderliggende, dat is de kracht van de Mashiach, de kracht van de Mashiach, al de kracht die, die, die uh, Yeshua als de Verlosser, de mens Yeshua, hij had bekleed in zijn eerste verschijning hier op aarde, hij had bekleed uh, de ketter van de zehirampin van de Atsilut. Iedereen begrijpt het? Dat is het niveau, innerlijk niveau van Yeshua en natuurlijk zuiverheidsgraad, het is bina eigenlijk. Dan kan je begrijpen wat, uh, wat voor soort, wat voor mens was dat aan de ene kant is het inderdaad. mens, aan de andere kant is het net als God, want het is, uh, daarom was het ook, de Christendom heeft het niet, was stond op het punt, en daar hebben ze ook als God verklaard, omdat het is niet Zeeranpien, het is, dat hoort bij de Bina, en de Bina is het schotelijk. en nuqua die zijn al schepping. Iedereen begrijpt het? Zon is schepping. Wat hebben we geleerd? Wie is schepping? Zeeranpien en nuqua. Maar Yeshua is dan de ketter, komt van de Bina. En de Bina is niet de schepping. Maar die wel, het is bijzonder wat ik zeg, nergens kan je dat leren. Dat is iets bijzonder, bijzonder iets wat ik uit de Kabbalah heb ik allemaal geleerd. Maar nergens kan je dat vinden. Dat is de hoogste theologie ooit aan de mensheid onthuld. Dus dan hebben we Yeshua die ketter is. Die komt van de Bina. Aan de ene kant is het de ketter geworden ketter tot de ketter van de Zerampien. En de Zerampien is al schepping. Dan is het net als schepping, ja of niet? Want die behoort al tot de Zerampien. Aan de andere kant heeft hij de natuur niet van de het is Het is ook... Uh, ketter van de Zerabin is vanuit Zilud. Bijzonder zullen We zullen weer leren dat, dan zullen we op heel andere ogen leren de kabbalen, leren de test, wanneer wij weten wat wij leren. Begrijp je? Dan aan de andere kant behoort hij tot de Bina. En de Bina is niet de schepping. Herinner je, Bina, wie heeft de schepping, de schepping geschapen? Aboeima. Oké, okay, dat is onderste Bina, maar het is wel een Bina. Dus hij behoort aan de Bina Bina is goddelijk, is absolute uh, heiligheid, geen, geen manifestatie van kwaad is in de Bina. Daarom is Shoa ook heeft geen, geen kwaad. Aan de andere kant is het afgedaald naar de zirampin, naar de neigend sferot van de zirampin, naar de garlud van de zirampin, in de toestand van de garlud van de zirampin om en, om het, de kroon te zijn van de zeerampien. en de zeerampien is de in de, de is Israël van boven. Zeerampien is Israël van boven. Dus en beneden is dus het volk Israël is ook de dragers, ook net zo moeten zich in overeenstemming te brengen met de zeerampien in het hogere, hier zeerampien. Dus hier op aarde, dus Israël is net als zeerampien. Zeerampien boven heet Israël. In het geestelijke. En hier en daarom hier ook het volk. Heet ook heeft ook de naam verkregen. Israël. Nou, Yeshua is dus net zoals Yeshua. Goed, opletten wat ik wil. Deze les moet je duizend keer leren wat ik vertel. En dieper, hoe dieper jij dat kan leren, hoe meer verkrijg je inzichten in, in alles wat je wil. In, in, in de, in de schepping, in, in je eigen verlossing. Dus in de hogere, in de absolute, de ketter van de pin is, is hier is de kracht van de bina. Ja, de ketter van de pin is ontleend is afgeleid de bina heeft dat gegeven aan de pin in het hogere, in de, de werelden, in de wereld absolute. Gegeven de kracht van de verlossing, want de bina is de verlossing. bina heeft geen uh, verlost wie? Bina is naar de vier stadia van het licht. Verlost de de de Zon, haar kinderen. Zij geeft het licht aan haar kinderen, hun kinderen. Dus precies hetzelfde moest ook zijn hier op aarde. Dan kwam precies hetzelfde uh, in het lichaam: kwam uh, voor de Israël beneden, kwam ook uh, de kracht van uh, Jeshua, dus Yeshua bestaat in het geestelijke Yeshua en hier op aarde. Jeshua in zijn geest was uh, um, uh, omhulsel van de ketter van de zierenpien. Iedereen begrijpt dat? Dus hij was Merkava, de draag, de wagen, de drager, omhulsel. Hij kwam dus omhulsel van de ketter van de zierenpien, en daarom. En zijn lichaam hier op aarde, want de geest is daar en het lichaam is in beneden. Ook bij be Yeshua was zo, so, goed, goed opletten. Hoe kon hij praten? Zijn geest was bij he de, zijn lichaam was hier, hier op aarde, als het volk uh, Israël is zeer een pin, hier op aarde. Hij is hier op aarde gekomen, hij is dan als ketter van het volk Israël. Waarom? Omdat op dezelfde manier in het geestelijke, hij is zo. In het geestelijke is de bekleding van, de, de ziel van de, de ziel van Yeshua is bekleding van de zeerampien van de wereld absolute. Ja, de ketter van de, de is bekleding, de ziel van de Yeshua is de bekleding van de ketter van de zeerampien van de absolute. Dat is correct wat ik zeg. Dan is het hiropard. Was hij als het ware? Net als de ketter van de zeerampien pin van het is ketter betekent kroon of de koning, dat koning. Zo so is ook at, uh, de verschijning van uh, Yeshua hieroparde was ook net so, net zoals so boven was ook als koning van het volk Israël kroon van het volk Israël. Dat is dan zien we dat eventjes, dat we zo so gegaan naar de zielen, want de zielen is de, de, het eindstation, de, um, de kroon van de hele schepping, en omdat aan de zielen is, Hashem heeft het voorbehouden, de schepper heeft het voorbehouden, de last touch, dus de laatste loodjes moesten voor het afmaken van de schepping moest moesten de zielen doen. Dus het op, door het opstegen van man moest dan dat stukje van de hele van de bia gecorrigeerd worden. Dat heeft hij gelaten, achtergelaten, Hashem, overgelaten aan de zielen. En daarmee heeft hij gebracht, dus gelaten uh, naar beneden komen de ziel van Yeshua veromhuld in het lichaam van onze Wereld.